9 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Een groot Nederlands vissersschip is vandaag overmeesterd door de Ierse marine. Dat is zojuist bekend geworden. Het schip werd geënterd omdat de vissers de regels zouden hebben overtreden. De boot wordt naar de wal gesleept. Dat melden de Ierse strijdkrachten. De marine kan niet bekendmaken hoe het vissersschip heet en wat het thuishaven is. En het is ook niet bekend wat de vissers precies zouden hebben misdaan en of ze zijn gearresteerd. Volgens de marine gaat het om het grootste schip dat Ierland ooit heeft opgebracht. Het schip voor bijna 200 kilometer ten noordwesten van Ierland. De vandaag vrijgelaten Nederlandse Greenpeace-activist Mannes Ubels... is ter observatie een nacht opgenomen in een Russische privékliniek. Alle activisten werden na hun vrijlating onderzocht door een arts van Greenpeace. Volgens een woordvoerder van Greenpeace is Ubels verzwakt... waarschijnlijk door de omstandigheden in de Russische cel en het voedsel dat hij kreeg. Studenten kunnen volgend jaar een zorgverzekering afsluiten voor de laagste zorgpremie in Nederland. De beter afselectief polis kost 57,92 per maand, maar heeft dan wel het maximale eigen risico van 860 euro. Dat is 500 euro boven het maar minimale eigen risico. Studenten die de verzekering afsluiten kunnen ook niet altijd bij elk ziekenhuis of zorgverlener terecht. De verzekering is ingezet, opgezet door de landelijke studentenvakbond, het interstedelijk studentenoverleg en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 Het weer? Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt 3 tot 0 graden. Morgen van tijd tot tijd zon en dan wordt het 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag sluit ik hier in BNN Today de week af. En dat doe ik deze week met columnist Lamia Ahadouwai... wetenschapsjournalist Desiree Hoving... en ons politieke mannetje Boris van der Ham. <laughs> Drinken terwijl je zwanger bent, kan dat nou wel of niet? Daar hebben we het zo over. En Monty Python komt terug. Meekijken kan, radio1.nl, dan klik je op de webcam. En mee twitteren, hashtag BNN Today. BNN Today, zet een punt achter de week. En muziek. Met acht Australiërs zetten wij keihard een punt... Achter de week. Uh, the Cat Empire, ooit van gehoord? Mine. Nee. Nee, dat is leuk, want dat is een beetje wat al heel lang bestaat. Sinds 2003, uit mijn blote hoofd. En die hebben al een aantal platen gemaakt. En die eerste twee platen waren absoluut feest. Het was een soort van alles door elkaar heen. Mengelmoes van stijlen. En toen vervolgens dachten ze. Ja, maar dat is wel een beetje. Dat, niet, dat heeft niet veel diepgang als we dat zo doen. Ze dus gingen ze wat diepere platen maken. Die waren hartstikke saai. En nu zijn ze <lacht> gewoon weer terug bij het, bij het alles door elkaar mengen. En, uh, uh, en deze platen, het nieuwe album van de Cat Empire. doet het als een trein. Daarvan hoor je Steel the Light. Nieuwe single. Sing now, muse, I won't be scared She's wearing flowers, not snakes up in her hair tonight And love, we've been around before We washed up on the old shore But it's new tonight It's only light, like she said But we are liars to be free We'll steal a lie too The hour falls before the dance. The sirens and the marching band sing. It's nothing but chance tonight. A billion ones and many a few. When everyone I never knew they're here tonight. It's only light like we say, but we. discussie over Gordon die er steeds voortdenderd worden in de Cat Empire... en Steal the Light. Olof. Wat hebben Cor van Hout, Barry White en een vrouw uit de Rotterdamse Jan Porcellistraat gemeen? Ze zijn alle drie al tien jaar overleden. <laughs> Alleen in het geval van de vrouw is het pas sinds deze week bekend... Het is treurig genoeg allemaal hoor. Agenten ontdekten donderdag het lichaam. De vrouw is tien jaar geleden op 74-jarige leeftijd overleden. Bouwvakkers die in de straat aan het werk waren... kregen geen gehoor toen ze aanbelden en lichten toen de politie in. De buurt was geschokt natuurlijk. Er zit 23 centimeter uh, uh, baksteen tussen uh, uh, die dame die daar heeft gelegen en, en uh, de, de slaapkamer van mijn kinderen. Dus ja, het is, is een heel, heel, heel vervelend uh, idee. We hebben ook gewoon nooit iets zeg maar, geroken of, of ongedierte. Uh, ja, nooit iets geen last ergens van gehad. Ze waren vooral met zichzelf bezig. Hè? De oudere ombudsman is bang dat dit vaker gaat gebeuren door het kabinetbeleid. Er ontstaat een groep kwetsbare, sterk vereenzaamde ouderen, waar niemand meer zicht op heeft, wordt daar gezegd. Dat de vrouw al tien jaar dood is, leidde de politie trouwens af... uit een enorme stapel post en tv-gidsen in de gang. Een overbuurvrouw zei vandaag tegen de Volkskrant om aan te geven... hoe lang de vrouw er wel niet lag. Op een van de tv-gidsen stond Katja Schuurman nog op de cover. Nou, inderdaad, u weet wel, Katja Schuurman... die nog naar de toneelschool ging met Mary Dresselhuis... en altijd met de trekschuit naar de set van Goede Tijden ging. Goed. Gasten, columnist, Lamia, wetenschapsjournalist, Desiree en uh, politieke man. Boris, um, Ja, dit is natuurlijk een ontzettend triest verhaal. Deze rij, kan jij je voorstellen dat, jij, dat zoiets gebeurt? Dat jij naast een buurvrouw woont die je niet mist? En dan ja, dit... ik uh, kan me wel voorstellen, want ik heb niet dagelijks contact met mijn buurvrouw. Maar waar woon jij? Uh, Amsterdam, Noord. Maar aan de andere kant, ik heb wel weer de sleutel van mijn buurman, waar ik dan af en toe ga kijken. Maar die, daar is ook wat mis mee. Waar je gaat uh, kijken als je hem een tijdje niet hebt gezien? Ja, precies. Ja, dus dat, dat, uh, als je het dan hebt over oplossingen, waar ik dan meteen aan zat te denken: hoe ga je dit voorkomen? Is de, de sleutel van je buurman. Iedereen zou een sleutel van een buurman moeten hebben. Ja. En dan. Uh, Probleem ja, maar jij, want, want jij zegt, er is iets mis mee met die man of uh, Ja, die heeft af en toe last van epilepsie. En uh, okay. dan uh, zou het maar zo kunnen zijn dat hij... Uh, dus liggen. Jij, jij hebt de afspraak, als je hem twee, drie dagen niet ziet... dan ga je even naar binnen? Ja, zoiets. Ja. ja. En ja. Dat, doe, dat doe je ook echt? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik wilde bijna bij hem naar binnen gaan... en toen belde je al op dat hij zelf in het ziekenhuis lag. Dus er is dus wel een vorm van sociale controle, in ieder geval. dat is ja. belangrijk. Ja, ja het dus buren kent. Lijkt, lijkt me een mooi punt. Maar zou jij dat doen, Lamia? Nee, ja, ja, wij hebben op zich best wel goed contact met onze buren. Uh, dus uh, ja, het zou wel opvallen als iemand er niet zou zijn zonder te zeggen, zeg maar. Ehm. Um, dus ja, ik kan het me haast, haast niet voorstellen. Maar aan de andere kant, als je, in een, uh, weet je, als je als oude dame... in een juppenstraat woont ergens... en iedereen werkt en niemand weet eigenlijk wie je bent... ja, dan zou het zomaar kunnen. Toen ik kwam nee. wonen waar ik woonde, woonde ik in zo'n straat. Waar, ja. in, de, in de Watergasmeer in Amsterdam. Uh, waar toen heel veel oudere mensen woonden. En dat is nu langzaam een verjupte buurt geworden. Maar we hadden naast ons... 83 en 85 en rechts beneden. Want van ons woonde een vrouw van 93... die drie keer in de week de melk op liet staan en verbranden. En, de wees, en dan de televisie op 12 zet en in slaap viel. Nee. Dus daar ben ik regelmatig aan de deur geweest. Tot aan de politie aan toe. Omdat ik echt dacht dat ze overleden was. Het ja. was zo gewoon in slaap gevallen. Uit eigen uh, beweging? Ja, ja, ja. Zo. Nee, maar wij, dat is echt. Ik woon echt in een buurt. Ik, woon, ik ken iedereen. Het hele, niet alleen mijn, mijn directe buren, maar ook twee huizen, ja. drie huizen, vier huizen verderop. We kennen elkaar allemaal. Maar ik vind het eerlijk gezegd het is heel verdrietig, maar ik vind het helemaal niet raar. Het verbaast me niks. Ik nou, tien dat ding... jaar is wel extreem. Ja, tien, jaar, tien jaar is heel ja. lang, maar je wordt natuurlijk regelmatig dat mensen één, twee, drie weken liggen. En, en dat ze ja. eigenlijk ja. alleen maar worden ontdekt omdat het gaat stinken. Ja. En niet omdat ze gemist worden. Dat is niet vreemd, maar tien jaar is wel heel raar. Ja, ik, heb, ja, ik, was... ik heb ook wel een paar vragen gehad hoor. Daarbij dat ik denk ik. Als ik dat toch tien jaar, dat is blijkbaar is de huur ook tien jaar lang gewoon zomaar ja, afgeschreven. Nou, maar als dat allemaal, is, als allemaal automatisch is afgeschreven, en dat dan kan dat ook ja. allemaal. En in dan dan grote moet er stad... dus ook nog geld binnenkomen. Ja, ja maar als je gewoon je AOW, als je niet dood bent, krijg je dat een, een AOW. Ja, maar dan moet je toch een keertje voor het nee, tekenen, of wat? Nee, nou. helemaal niet. Dat krijg je gewoon. Dus dat kan heel lang doorgaan. Die bureaucratie die doet zijn werk allemaal wel. Ja, en je moet je ook realiseren dat in zo'n stad de omloopsnelheid van mensen in zo'n buurt kan ook heel snel veranderen. Ja, maar iedereen maar, heeft toch vrienden en nee, familie? absoluut nou, niet dus iedereen. Nee. Hè? Er is onderzoek is ook dit jaar weer verschenen, dat 250.000 mensen... met name boven de 70, extreem eenzaam zijn... die eigenlijk geen familieleden meer hebben... of daar geen contact mee hebben, maar soms ook gewoon ze niet hebben... Uh, vrienden uh, hebben ze niet of, uh, of zijn ook overleden. Onder de 90-jarigen is het zelfs 60% aan eenzaamheid. Je hebt steeds meer 90-jarigen. Dus ja, het, dat gebeurt. En het enige wat je kan doen. Vandaag hoorde ik ook op de radio een verhaal van iemand die daar graag iets aan wil doen in dat soort wijken. Dus actief mensen gaan opzoeken die in die leeftijdsgroep zitten. Maar dat mag niet vanwege privacy ja. Uh, ja, is... eisen. En dan zie je soms een hele. En dat vind ik voor mezelf ook wel een mooie. Uh, mooi dilemma. Uh, om na te denken van ja moet je niet. We kunnen iemand wel vinden. Op het moment dat hij uh, fraudeert. Of om die, als hij die AOW moet krijgen. Ja. Maar op het moment dat je denkt van nou het is een leeftijdscategorie. Waarin je toch andere ook problemen kan krijgen. Die je eerder misschien niet hebt. Dat je toch een mate van mogelijkheid krijgt. Om je er een beetje op een positieve manier tegenaan te bemoeien. Ja, je, kunt, je. Wel naar Als, be ja, je ja. kunt wel naar een bejaardenhuis en daar gaan kijken... van dan zal ik eens met die mevrouw een rondje ja. gaan wandelen of wat dan ook. Maar inderdaad mensen in hun eigen huis benaderen is, is, dat is heel erg lastig. Hoop, dus ja. dat vind ik wel interessant om daar eens over te gaan spreken. Want die eenzaamheid onder met name steeds ouder wordende mensen... en dat worden er alleen maar meer de aankomende decennia. En die worden ouder. En ja. die worden nog allemaal weer veel ja. ouder. Dat is echt iets waar je, uh, ja, waar je, waar je heel veel aandacht moet voor. Mijn, ik merk het bij mezelf ook in mijn, in mijn buurt, in mijn straat. Ik ken mijn naaste uh, buren wel, maar het kan... Het kan zeker wel eens voorkomen dat mensen die bij echt onder me wonen of boven me wonen dat ik die een paar weken niet zie. Want ja, ik zie zoveel mensen een paar weken niet. Nou, ja, dan kan dat zomaar gebeuren. Zijn dat gebeuren. hele oude mensen? Nee, dat zijn niet zo'n oude mensen. Ik denk mensen. dat dat toch ja. op het moment dat, dat de lichten niet aangaan beneden... Ja, ik had, of ik had, ook, ik had dan iemand dan dat onder mij wonen, wonen, die even. was echt oud. En dan had ik ook heel goed ja. contact met de, de, de dochter en de, de zwager van... Uh, en en daar, daar had ik veel contact mee als er even niet werd opgenomen. Dat, dat is heel goed, maar dat gebeurt natuurlijk niet met iedereen. Lastig is volgens mij ook dat die hulpvraag lastig is. Dus dat je als je eenzaam bent, dat je, dat je denkt... ja, wie moet ik ja. dan om hulp gaan vragen? Wie moet ik gaan vragen om bij me langs exact. te komen? Dat dat ja, ja, maar dus, dus, dus zou het misschien omgekeerd moeten zijn. Dat je als uh, gewoon je jij, aangereikt, ja, jij en ik... ja denken van. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje volgens mij... Dit, iedereen vindt het afschuwelijk. En iedereen denkt ja. jeetje. Ja. En, en daar blijft het behangen. Want om nou zomaar bij die buurman van 90 aan te bellen... Dat doe je ook weer niet nee, zo snel. Je hebt van die initiatieven. Je hebt een soort van marktplaats om hulp aan te bieden ja. bijvoorbeeld. En daar wordt... Je ziet daar ook dat het aanbod heel groot is... dus mensen willen helpen, maar de vraag die is ja. veel kleiner. Ja, en dus ik hebt... ik zeggen, mensen voelen zich heel ja. vaak uh, bezwaard... Zeggen, bezwaard ja. en, en, en, en toch wel een beetje overbodig in de ja. maatschappij geworden. En, ja, maar jij bent jong. En ik heb ook zo'n man die, die bij ons in de buurt woont... en die is zijn vrouw kwijtgeraakt... en die, die wandelt nog iedere dag naar het thuis waar zij zat... en dan krijgt ja. hij daar nog een prakje eten en dan wandelt hij weer terug... En ik hou hem wel een beetje in de gaten. En ik heb wel eens aan hem gevraagd. Van, kan ik misschien, hè, zal ik, ik veel boodschappen doen of wat dan ook? Dat houdt ja, hij dan toch Ja, Maar in die af. end is, is het aanbod echt wel groot hoor. Alleen je, wij moeten er naar vragen. Ja. En dat doen, dat doen natuurlijk heel maar veel mensen niet. Maar het is ook heel niet. makkelijk ja, ook om, niet, om, om iets als marktplaats je hulp aan te bieden. Dat is echt, uh, eigenlijk is dat totaal geen hulp natuurlijk. Je moet gewoon jezelf bijna opdringen bij je, bij je buren. En het echt heel persoonlijk houden. Ja. Ik bedoel, je kan ook webcams plaatsen. En, uh, en iemand daarna laten kijken. Of iemand niet uh, urenlang op de grond ligt. Je hebt van die sensors. <sleuk> Ja, dat is, van is dat iemand niet gevallen. Ja, en dan, gaat, de, de, de dan directeur gaat er zo'n alarm het, woem, woem ja. af bij een of andere zorginstelling. De directeur dat, van het Ouderenfonds zei dat: hè, van een, een, een alarmeringssysteem voor ouderen. Ja. Zo'n knop om je nek. Dat, dat hebben sommige hebben ouderen al. Heel veel ook mensen al, al ja. Ja. ja. Weet je wat maar nou, dat we dan, er Er moet gebeld is. worden ja. om te horen: gaat het moet nog wel goed is. met je? Weet je wat wel heel triest is? Want we hebben het nu over mensen die helemaal niemand meer hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die nog wel mensen hebben, maar die gewoon niet meer komen. Dus kinderen die aan de andere kant van het land wonen, die denken: ja, die komen één keer in het half jaar. De, Ik dat me zo is, moeilijk voorstellen. Ja, dat maar het is gewoon... e, dat is echt waar. En dat, dat is voornamelijk in tehuizen, omdat ze dan er dan toch vanuit gaan dat er wel voor, voor, uh, voor pa en ma gezorgd wordt. Maar ook in dit soort gevallen. En dan, daar schrik ik al familie van. familie Bert van Leeuwen ja. met zijn familie. Ja, ja. Overigens. Uh, de man he, doet goed werk. De, de, de man die we elke tien minuten gaan noemen, Margeren Goor. Goor dan. Even weer. Die heeft uh, wel mooi tienduizend nieuwe mensen geworven hè, voor het Vrijwilligersfonds. Ja. Nou, zie je wel, Ouders, die Gordon voor de ouder, die deugt ouder, dus. Vrijwilligersfonds. <laughs> dus zeg ja. Today. Punt. Zet een punt. Juist. Achter de week. Oh ja, we gaan op, muziek doen. Nee, ik naar op, een plaats. Doe. alweer een plaat. Ja, maar gordon. ga iets moois doen. Nee, gordon. Met het liedje. Of het prachtige liedje. Ik bel je zomaar even op. Bijvoorbeeld. Um, nee, uh, Gabriel Rios. Broad Daylight, je misschien oh, ja. nog wel bekend... de hit van uh, inmiddels hey, al ja, ja, ja. een x-aantal jaren geleden. En Gabriel is, uh, is, is een geweldige muzikant... en die gaat, doet helemaal waar hij lekker zelf zin in heeft. Is even van de, van de radar verdwenen, maar is terug... en gaat nu, uh, brengt nu iedere maand een, uh, een nieuw liedje uit. En dat wordt uiteindelijk dan een plaat. En of je die dan in zijn geheel wil hebben... of alleen de liedjes die je mooi vindt, dat is dan helemaal lekker aan jou. Ik heb het eerste liedje gehoord en ik wil de hele plaat nu al. Dit is Gold, Gabriel Rios. Kiss your mouth and swallow you whole. Been home. Been homed in my claim like an old foam deniner. Wayward and skinny for dust in the wound from that homing wall. Out of our way now We're going for gold Been holding our claim Just like old Phony night's Out of the city And into this room From that Honey water Coming down Gabriel Rios hoorde je, en Gold. En die hele plaat, die, die maakt hij met een heel beperkt aantal muzikanten... met een celliste en een violist en een, ze doen... Van alle, het wordt toch heel mooi. Gabriel Rios dus. Word er emotioneel van. Ja. Bijna de helft van de Nederlandse zwangere vrouwen drinkt alcohol tijdens de zwangerschap. Dat schrijft het AD. Vooral hoogopgeleide vrouwen blijven lekker doortetteren. Die kunnen het ook betalen natuurlijk. En in die groep, daar zijn het vooral weer de vrouwen die lid zijn geweest van een studentenvereniging. Voor hen zou drinken vanzelfsprekend zijn. En dat is dus helemaal niet zo gezond voor je kind. Die alcohol die komt in het lichaam van de moeder en komt daarmee ook zeg maar in het kind terecht. En dat kind is in ontwikkeling. Eh, lichamelijk en in de hersenen, organen het lichaam en die eh, giftige stoffen die verstoren de normale ontwikkeling. En die giftige stoffen bepalen dus ook mede zeg maar, wat de toekomstkansen zijn van het kind. De tien grootste verslavingsinstellingen willen nu een grote campagne... om vrouwen aan de karnemelk en cassis te krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid ziet daar niks in. Zwangere vrouwen die drinken omdat ze helemaal niet zwanger willen zijn... kunnen trouwens het beste een glaasje Cocoroco nemen. Het <lacht> is een Boliviaans drankje met 96% alcohol en dus een prima vruchtafdrijver. <lacht> Goed. Het lijkt wel alsof ze, net, alsof ze, ik hoor net die man praten, alsof, alsof ze het net ontdekt hadden. Volgens mij was het al even duidelijk, toch? Ja. Dat je niet zoveel moest drinken en roken als je zwanger was. Maar goed, de, de, ik schrik daar toch wel van dat bijna de helft dus drinkt. Jij niet? Ja, natuurlijk drinkt ja. dat. Natuurlijk doen mensen dat. Ja, ja maar dus bijna de, de, de, de helft? Nee, maar ja. er zijn maar heel weinig vrouwen die op het moment dat ze zwanger raken... Echt, echt helemaal weten te stoppen met roken. En, uh, Is dat en, zo vanzelfsprekend dan? Wat? Dat... dat, dat Natuurlijk, dat, dat natuurlijk is dat, dat, dat ze gewoon door blijven drinken? Ik denk dat als jij, als jij een, een, een patroon hebt van drinken. <laughs> oftewel als je gewoon te veel zuipt. En er zijn heel veel mensen in Nederland die te veel zuipen. Ik bedoel, drie glazen, weinig, vier ja, maar glazen, wijn. Dan... Heb je het nu over dat als je het als vrouw nog niet weet dat je zwaar bent? Nee, nee, laat... nee ook als maar... vrouw het weten. Want tuurlijk. als je het weet, dan, dan denk je toch bij jezelf... Nou, een germen hoef... kindje Ja, zo, dat zo, zal best, ik... maar hoe vaak ik niet in een auto... bij een stoplicht, een uh, uh, vrouw ook in de auto zie... ook met hun kleine kinderen achterin bijvoorbeeld... Weet je, dat is hetzelfde. Dat ja. zit er niet meer in je buik. Maar er zitten er gewoon twee kinderen achter in de auto... en er wordt er ook gerookt. Ik kan me... Even, even aan tafel. Doen er is hier de enige dame die ja. hetzelfde wat de kinderen uitgegooid heeft... namelijk Desiree, <laughs> wetenschapsjournaliste, ja. Je schrijft ook nog een boek over zwanger worden... en je hebt twee kinderen. Juist. Dronk jij? Ja. Kijk. ja. Maar kijk, er is een, als, je, als er wordt gezegd... Uh, vrouwen drinken, dan hoe uh, heil en verdoemen is... dan is er helemaal nog niet bekend... hoeveel die vrouwen hebben gedronken... Dus uh, wat is het wat is erger, één glaasje per week... Of uh, zes glazen per dag. Ja. Kijk, uh, nou, dat is, is wel op nu wel duidelijk. Ja, maar... <g vir femme> yeah. Yeah. Ja, precies. Als je zes glazen per dag drinkt, dan heb je meteen een misvormd kind. Dus uh, deze woensdag is een tentoonstelling in Melkweg geopend over vast kinderen yeah. met een uh, -al alcoholsyndroom. Alcoholsyndroom. <s RamaeSi> <tept> en die zijn echt hebben kleine schedels en de gedraagt <tept> zich heel raar. Dat is het extreemste. Maar je ziet, ik heb even onderzoekje gedaan op Twitter en even wat vriendinnen ge Ja. dronken jullie? En dat is ook ongeveer de helft die is dan echt, die heeft dan echt helemaal niks gedronken. Ja, en de en andere, andere helft, is wel, helft die af doet en af en toe, toe een slokje, of een, sommigen zeggen zelfs eens per week een glas. Maar, maar is er, um, want, want dat is natuurlijk waar het, waar het, uh, het onduidelijke zit. Ja. Hè? Ik bedoel, mensen snappen wel dat je, je niet helemaal klem moet zuipen. één keer in de week. Maar ik zie het ook aan vriendinnen van mij. Ja, heel af en toe een glaasje wijn. Misschien één keer in de week. één keer in de twee weken. Een klein glaasje. Maar nee, wat ik, ik net dus zei. Bedoel er... ik ook, ja, dat bedoelde ik ook niet. Maar dit. dit ja, is precies nee, maar waar ik, ik, het over zie, het, heb, ik ja. zie dat ook omheen. Maar weet jij, of er, bedoel, is er keihard bewijs dat ook kleine hoeveelheden, af en toe een glaasje, dat dat slecht is? Weet je nee, dat? Nee, want... Uh, uh, dat bewijs dat is, is er niet? Nee, hoewel verloskundigen dus zeggen... Dat, uh, dat je absoluut geen alcohol mag drinken... is er geen uh, onomstotelijk bewijs dat, je, dat het schadelijk is... als je één glas per week drinkt. Er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, hoor. Mm -hmm. Maar de ene, het ene onderzoek zegt... Uh, ja, we merken er kleine gedragsverandering van... of het IQ gaat omlaag, uh, dat soort dingen kijken ze vaak naar... Uh, en het andere onderzoek die zegt juist het tegenovergestelde en het allergrootste onderzoek op dat gebied die zegt zelfs één um, à twee glazen per week drinken uh, is juist goed voor het kind, uh, want daar krijg je juist uh, kinderen van die later goed presteren op school en zo. Maar als je dan dat gaat is het, kijken, grootste, ja, dat is het een grootste onderzoek, onderzoek in, uh, nou, in uh, door de Universiteit van Oxford is het gedaan. Dus is, dat de dan, Universiteit. is het dan, is het maar, dan ook een specifiek ja. soort drank? Want er wordt wel gezegd hè, als je wijn drinkt. Eén keer, in de, keer per dag, is, is dat per definitie goed voor je? Is het, gaat als het dan over wijn? Hadden. Als je niet zwanger nee. bent. Maar is het dan wijn of is het bier? Of maakt het dan helemaal niet uit wat voor nee, soort ik, alcohol je nee, drinkt? Nee, dat, dat weet ik dat niet wat voor alcohol ze drinken. Maar wat, wat het belangrijkste is... want nu gaan mensen bijna denken... oeh, dan is het dus gezond om één glaasje per week te drinken. Maar uh, als je dan verder kijkt naar hoe zit het onderzoek in elkaar... dan hebben die, al die vrouwen die leven hartstikke gezond... die dus één à twee glazen per week drinken. Uh, die zijn van een hoog inkomen, die zijn rijk, uh, die roken niet. Terwijl de vrouwen die geheel onhouders zijn... Juist uh, ongezonder. Maar dan weet je dus of het niet is het wel het wel aan alcohol. Al dus, is gewoon, dus het is ja. inderdaad niet aan alcohol te ja. wijden, al die, uh, die uitkomst van die onderzoeken, maar aan je leefstijl. Mm. Daar heeft het alles mee te maken. Maar is dat ook, naar jouw mening, de, re de reden dat zoveel vrouwen af en toe een glaasje drinken? Omdat er dus maar geen eenduidigheid is over of het slecht is. Ja, dat... tenminste, alleen bij grote hoeveelheden, maar niet bij af en toe een glaasje. Uh, wat bedoel je? je bedoelt, je zoekt nu naar een reden waarom vrouwen ook wel drinken. Precies, want, nee, want vanaf 2005 blijkt, we vertellen artsen en verloskundigen... nee, dit moet je niet doen, punt. Ja. Vanaf 2005 is dat beleid, vrouwen doen het dus wel heel vaak. Maar goed, dat, ik kan me voorstellen, je gaat natuurlijk als je zwanger bent uh, googlen... en als je allemaal ja. verschillende onderzoeken tegenkomt... Klopt. Ja, ik weet niet hoe dat bij jou zat, dan denk je, nou ja, ja ik weet het ook niet... Nee, precies. Ik heb zelfs... Uh, ik heb in het begin... als je, als je nog niet weet... Uh, of je zwanger bent... en dat uh, je krijgt de eerste twee weken cadeau... en dan uh, zijn er twee weken dat je het nog niet weet... dan kan je al vier weken zwanger zijn... en dan je kan gewoon klemzuipen, bij van spreken. Nou, ik had tijdens, mijn, uh, tijdens die vier weken... Had ik ook een uitgebreide wijnproeverij... en heel veel flessen wijn besteld. En maar goed, toen, toen, toen kwam, wist je dat nog ik niet. Dat, nee, dat vind ik weer wat anders. Maar ja, dan, ik was wel zwanger. Dus uh, ja. En ja, dan heeft het ook die eerste vijf weken... is er nog geen navelstreng... Uh, uh, heeft het. Uh, ja, zou, ja, zou ik voorzichtig willen zeggen dat het niet maar zo heel toch, veel effect je heeft. Je zou toch zeggen dat je als moeder of als moeder in dan... Op het moment dat, er zo, dat je iets in je buik hebt, om het maar even zo te zeggen: als je het iets weet, dat gaat leven. Bedoel, ja. En je weet het inderdaad, dat je zeg maar niet het kleinste risico zou willen nemen om hem, hem of haar nou ja, schade te precies. Maar ja, aan dat aan te brengen. zou je misschien zeggen. Dat zou... maar je zeggen ja. Vandaar dat het me vooral verbaasde dat het dus hoge opgeleide zijn die meer drinken tijdens de zwangerschap ja, dan ja, de Hoeveel mensen opgeleiden. roken er? Ja, iedereen weet toch ook dat je. En rauw, rauwmelkse kaas en niet doorbakken vlees en dat soort dingen. Ja. We, de, de, de, mensen letten op heel veel dingen. Ja. Maar roken en drinken zijn nou net van die dingen... Ja. waar mensen net iets meer aan gehecht kunnen zijn... dan een rauwmelkse kaas of goed doorbakken vlees, heb ik het gevoel. Vrouwen worden heel erg bang gemaakt, uh, zwangere vrouwen. Ja, je mag echt van alles niet meer. Tot kaneel mag je uh, niet meer. Ik heb zelfs vrouwen meegemaakt die gingen geen pepernoten mee ja. eten... omdat ze bang waren dat ze hun kind gingen beschadigen. Kijk, je kan ook te voorzichtig zijn. Ja. Ja. Dus vrouwen die kanelen. zoeken ja. wel... Een beetje de grens op en die denken van nou een paar slokjes kan niet zo erg zijn en ja het het is ook, het, uit onderzoek blijkt ook niet dat... Ik wou net zeggen, het blijft dus grappig dat huisartsen en verloskundigen zeggen vanaf 2005 niet doen, want het is niet goed. Terwijl er is geen on onderzoek wat dat onomstotelijk bewijst en staft. Nou ja, behalve dan dus... Uh, excessief gebruik. Ja, schade maar, voor je. Ja, voor ja, je kind maar, maar excessief gebruik is al tijdens je zwangerschap één keer heel erg doorzakken. En heel erg doorzakken ja. is vanaf vijf glazen, las ik. Dus ja, klopt. Ja. Oh, die grens is dan ook wel... Precies. Dat, is waar. Ja, ja, klopt. dat is waar, En dan kan je al misvormd of een kind met vast krijgen. Ja. Precies. Doorzakken vanaf vijf jaar. Maar ja, of zo'n campagne, wat, wat ik laat zijn gegrepen door ja, de campagne... Dat, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Sorry? Want als je zwanger, als je zwanger raakt, dan, krijg je, dan word je volgens mij overladen met informatie... Eh, waaronder dus het advies om niet te drinken. Ja. En nu ja. wordt het dus geroepen om een campagne. Ik ben wel benieuwd ja. wat je daar nog van vindt. Van die campagne, ja. Ik vind, ik vind sowieso dat er goede voorlichting moet komen. Want er, uh, er, Is dat er niet? Uh, jawel, maar ik bedoel, uh, onder, uh, onder vrouwen die... Uh, ja, we hadden het net over... Uh, over niet discrimineren en zo. Maar ik ga toch zeggen. Doe vrouwen die minder hoog opgeleid zijn. die zijn met voorlichting. zeg maar. Uh, tekst op papier. minder goed te overtuigen. Maar het zijn juist dus de, hoogopgeleide zou... de vrouwen die salarieden. Ja, dat, dat is waar. Dat is waar. Je hebt helemaal gelijk. Um, ja, dat, nou ja, die, die kennis krijgen ze wel bij verloskundigen. Uh, dus, dus mensen weten het. Overigens wel. begreep ik ook weer dat er, er zijn artsen en verloskundigen die beweren. Joh, heel af en toe een ja. glaasje kan wel. Dus Tuurig. daar is ook nog wel een weer. Maar het, was, weet ik, denk, ik denk Lamia dat het dat het uh, misschien juist wel bij hoger opgeleiden zo is dat die denken, ja, dat zal allemaal wel. Ik weet, ik weet ja. wel hoe het zit. En als ze daarvoor waarschuwen, is dat voor domme mensen. Misschien, ik, ik generaliseer een truc, ze waarschuwen ervoor of trekken een lijn, zodat uh, mensen daar niet intrappen. Maar wij weten wel beter. Misschien Bebaalt zit het, misschien wel. Zit het in, ja. daar wel in. Ja. Gewoon zelfstandiger zijn en denken het is goed met ja. je. Maar goed, ja, er is ook eigenlijk, uh, eigenlijk weten is er wel onderzocht. Of tenminste, er zijn onderzoeken dus gaande naar hoe je zou kijken uh, welke groep vrouwen nou wel er tegen kan en welke groep niet. En uh, ik weet niet of je daar nog iets over wat, wilde wat vragen. Denk bij dit soort, het zit hem in de genen uiteindelijk. Wat ik denk dat het wat heel belangrijk is... bij dit soort uitspraken over wel of niet iets drinken... en wel of niet iets tot een enorm taboe uh, verheffen... is dat die informatie dus niet zo extreem moet zijn. Je nee. moet eigenlijk vrij genuanceerd zijn. Zodat je zegt van je, je gaat gewoon een risico lopen op het moment dat je begint te drinken. Natuurlijk is dat niet bij een half glaasje al... maar op het moment dat je het zo extreem maakt, het mag niet. En aan de andere kant is echt wel bewezen dat dat niet zo extreem is. Ja. Dan gaan mensen eigenlijk die hele informatie wantrouwen. Dus ik denk dat je maar beter een be echt een beetje feitelijk kan blijven. En nee, die, nou ja, genuanceerd. Het, het dan juist... het zo extreem te maken. Waardoor mensen denken, ah, joh, dat, ik, dat kan ik met een grote korrel ja, zout sorry, nemen. Sorry, ik heb geen kinderen. En ik hou echt absoluut van een glaasje. Maar hoe moeilijk is het om negen maanden niet te drinken? Denk Volgens... ik ook. Volgens mij kan je juist veel beter dat zeggen. Dat moet de conclusie ik ook zijn. al, het al niet. Dat dat is van, precies. En ik leef nog. maar je gaat het wel juist echt missen. Juist vanwege die onduidelijkheid ja. kan je volgens mij juist beter zeggen. Doe het maar gewoon lekker niet. Nee, punt. maar dat moet de conclusie volgens ja. mij zijn. Maar je kan best nee. zeggen. Ja, er zijn allemaal twijfels. We weten nog niet alles zeker. Maar neem. He, better safe than sorry. Doe het gewoon lekker niet. Maar goed, dat, dat, dat zou je dat, kunnen dat, zeggen. Ja. Maar daar gaat is het, het echt advies. Wel missen. We zetten er een dikke vette punt achter. Dit is radio 1. Want inmiddels uh, zit uh, Femke Wolthuis al anderhalve minuut te wachten... met het nieuws van <laughs> half tien. Maar daar begint ze dan toch. Een groot Nederlands visserschip is vanochtend overmeesterd... door de Ierse marine. Het schip werd geënterd omdat de vissers de regels zouden hebben overtreden. Het komt uit Katwijk aan zee, dat schip. En wat de vissers zouden hebben gedaan, dat is nog niet bekend. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Colombia aangekomen. Daar zijn ze voor een kort kennismakingsbezoek. Ze zijn in Bogota ontvangen door president Santos. En er werden volksliederen gespeeld. En Willem-Alexander inspecteerde de erewacht. Studenten kunnen volgend jaar een zorgverzekering afsluiten... voor de laagste zorgpremie in Nederland. Kost 57,92 euro per maand. Dan heb je wel het maximale eigen risico van 860 euro. Je kunt ook niet altijd bij elk ziekenhuis of elke zorgverlener terecht. Maar je zou, als je slim bent zelfs, geld aan die zorgverzekering kunnen overhouden... als je de maximale zorgtoeslag krijgt en de laagste premie betaalt. En het Eurovisie Songfestival moet de komende editie zonder Servië doen. De Servische publieke omroep zegt dat ze de kosten niet kunnen opbrengen. En dat ze dus niet mee zullen doen. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. En op Radio 1, zoals iedere vrijdag, zet ik een punt achter de week. En deze week doe ik dat met columnist Lamia Aharouaai... wetenschapsjournalist Desiree Hoving... en politiek commentator Boris van der Ham. En wil je ons zien zitten? Dat kan Radio 1.nl. En mee twitteren doe je uiteraard met hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt achter de week. Ik vind ze tot nu toe al uh, very nice. Ja, blaadjes. gelukkig. Daar heb ik er nog eentje. Want uh, Satellite Love van Jovanka is al wel even uit. En daar heb ik nog helemaal niks van gedraaid in dit programma. En dat vond ik eigenlijk heel erg storend. Dus ik denk, weet je wat? Miss het ook. Ja, <lacht> ik kwam het. Nou, precies. Ik heb Boris allemaal gemaild en een gewatsappt. Ja, uh, van, even, doe eens een keer iets van Jovanka. Nou, dan bij deze. Want Satellite Love van Jovanka is namelijk een hele goede plaat. En daarvan draai ik Lockdown. En die is leuk en die is vrolijk en die is gezellig. Want dat mag wel eens. Het is heel Dan kansen we nog door totdat het drie uur wordt half vier kwart over ai, ai, ai, vijf ai, ai. met allemaal drank, lekker, allemaal, allemaal drank als uh, dingen nou so nee, so was, kalamia, seat, dan <laughs> Lamia cola ja, ja, cola light ja cola, cola, cola, cola, cola, cola, cola light. Oh, sorry lekker lockdown hoor je van slaafvrije coca cola light. slaafvrije komt dat nou weer vandaan <laughs> nee, Jovanka en lockdown <laughs> Deze week toonde Arold van den Hurk zich strijdbaar. Arold, dat is die Brabantse knaap. die begin deze maand in zijn zenuwen veel te vroeg op de knop drukte bij Linda de Moels Miljoenenjacht. Voor wie het niet meer precies weet, luister even mee naar deze muzikale reconstructie. Dit is postcode-loterij Miljoenenjacht. En als ik zo naar die. Uh... Als ik het gezicht hier in de zaal kijkt, dan zie ik dat iedereen er enorm veel zin in heeft. In rijk worden. De miljoenen die worden zo meteen weer door onze notaris verdeeld over de 26 gouden koffers. Mag ik eventjes bij jou beginnen? Wat doe je? Vertel even Arrod. Ik uh, ben ketbakker van beroep. Als je echt als een man de deur uit wil stappen, moet je ook wel wat durven. Het is wel een bijzondere koffer, hè? Je zoon heeft hem uitgekozen. Ja. Kans van 1 op 11. So op 5 miljoen. Bijna 10% kans. Laten we eerst maar eens even kijken waar de bank mee komt. 125.000 euro. Kun je nu krijgen voor koffer 17. Of op het moment dat ik heb ik het idee dat ik het doe. No nou, nou dat doen we dan net of je het niet... Gedaan het. De reglementen zijn de reglementen. Wat een bizar toeval. Nee, schat, je kan er niks aan Hier gaan de mensen morgen op het werk over praten bij de koffiemachine. En de advocaat van Arnold is hier, Peter Plasman, welkom. Safe, wat gaat u namens uw cliënt doen? De postcode loterij ga ik aansprakelijk stellen. En als daar niet op wordt gereageerd... dan zal er geprocedeerd moeten worden. Yeah. If it makes you feel bad. Op het van verstandsverbeheidsling, die maar weg. So Hij ligt nu duidelijk overweld en die keek me ook aan en die zei ik van... wat doe je nou? No Areld vindt dat hij tekort is gedaan met een fooi van 125.000 euro... Is advocaat Peter Plasma die wil nu dus 5 miljoen euro voor zijn cliënt. Dat is het bedrag dat in zijn gouden koffertje zat. Min, min 1.500.000. Ja, totaal ja. dan oh, Nee, maar zo'n detail In slak zout, You. you. <laughs> Rollof, um, uh, het mooie aan dit verhaal is dat, dat jij snapt deze man. Ja, ik zat in het <laughs> pak van Arons. Ja. ja. En, maar jij hebt zelf uh, wel eens uh, meegedaan met was het Weekend Miljonairs? Ja. Jij weet wat wat, wat, he, wat die zenuwen met je doen? Die zenuwen die die ik je weet lijf wat winnen is willemijn ja wat ah, nou jij hebt hoeveel gewonnen toen 64.000. ja dat was in de tijd dat ik dacht ik nooit meer hoefde te werken ja. <laughs> kijk kijk me nu Guld of euro uh, euro ja maar het is op hè een beetje nou er gaat heel veel belasting af <laughs> ja goed en... bier. maar eh um, hè bier ja ja nou, daar kun je er erg wat biertjes voor kopen. Maar goed, maar, um, uh, jij weet ook een beetje dus hoe dat is achter de schermen. Want jij ja. je krijgt natuurlijk ook... Een, het verhaal is natuurlijk... Die man heeft een contract gehad. Dat heeft hij uiteindelijk niet getekend. Uh, maar daar wordt een... dat, dat verbaasde mij nogal. Want ja. je zou zeggen, dan kom je ook niet in de uitzending. Als je niet tekent. Maar, maar jij, jij kreeg dat ook zo'n contract? Ja. Het is, het is wel een tijdje geleden, maar ik heb wel een contract getekend... dat weet ik nog, maar het is wel zo dat als je... op het moment dat je in die uitzending komt, dan zit je zo ook vol adrenaline... dat je echt niet gaat zeggen... die ga ik eens even rustig met mijn advocaat naar kijken. Dat is vooral uh, krabbel zetten en uh, hopen dat je heel veel geld wint natuurlijk. Ja. Maar hij heeft kennelijk, als hij niet getekend heeft... heeft hij daar ook de redenen voor gehad, neem ik aan. Ja... Uh, ja, of, of het was dommigheid of tijdgebrek. Of... Maar wat, wat kan je ik bedoel, maar, natuurlijk Die man zegt natuurlijk: dat, ja, ik was, ja, ik was totaal in spanning. Had dat wat? kunnen betekenen dat als hij die 5 miljoen gewonnen had, dat de firma ja. een had kunnen zeggen: Hé, hey, je hebt niet getekend, nou, sorry. Ja, ja, dat ja, had ja, ook, dat dat ook nog betekent. Misschien betekent het nu wel dat als ze lullig willen doen, dat ze zeggen: van nou krijg je die, die 125.000 ook niet? Ja, precies. Uh, ja. precies. Oh. Hij mag blij zijn dat hij iets gewonnen heeft. Dat was hij ook. Tot Peter Plasman zegt hem. Ging maar Fascinerend. Maar die man zegt natuurlijk... Van ja, ik stond onder hoogspanning ja. en het was, hij was natuurlijk bloedzenuwachtig. Logisch, dat was jij ook. Ja, want op het moment dat je daar zit en je speelt om heel veel geld... ben je er heel erg bewust van. En uh, dan ga je in alles twijfelen ook. Okay. Ik kreeg ook vragen. En dat waren vragen die ik al honderd keer bij een pubjes had gehad. Ze hadden bij wijze van spreken de naam van mijn moeder kunnen vragen. En dan zat ik nog te twijfelen. En dan een ik nog een escape genomen. Of een 50-50. Of uh, je... je... Aan alles ga je twijfelen. Dus ik kan me wel voorstellen dat die man een beetje in verwarring raakt. En op het... Maar ja, aan de andere kant, het hoort wel echt bij het spel. Dus ik bedoel, als ik daar verkeerd had gokt, dat ik, ja, dan ben ik de prutser. Nou, zij de prutser. Het interessante ja. was dat ik hoorde dat deze man zich daar inderdaad bij had neergelegd. Dat hij dan ook was benaderd door Plasman. En dat hij toen nog weer een inter gesprek had met Endemol. En die zeiden op een gegeven moment tegen hem. Van ja, en als je echt een advocaat in de arm gaat nemen. Ja, dan zullen we echt. Dan zal het heel veel imago schaduw in jouw richting geven. Heeft Endemol ontkend en, weer. En, en dat ja, het, maar, ja, dat weet ik dus niet. Maar als dat, als dat waar is. Dan is het wel interessant dat zo'n lullig telefoongesprekje. Dan waarschijnlijk iets bij hem wakker kust. Van oh ja, ga je nu dreigen. <lacht> en dat dat dan in, uiteindelijk heeft geleid. Dat hij van nou, dan zal ik ook met die Plasman. Maar als hij was, en ze meldt een advocaat ja. ik kan mogelijk 5 miljoen voor je verdienen. En ja, waar... no cure, no, ja, no, no pay. Ja, Laten we dan even ja. op, de, even op de, de, de zaak zelf. He, is, is het überhaupt een zaak of is het gewoon een... Nou ja Plasman een wegge... zal er echt wel iets in hebben gezien dat hij, het, dat, hij het, dat hij dat aanbod heeft gedaan. Ik denk niet dat hij anders zelf dat aanbod had gedaan. Lijkt me ook niet, maar de, de, het rare ervan is, hij heeft dus niks getekend. Ja. Dat is één, dat je al denkt, ja maar dat kwartje kan dus twee, bij de kanten opvallen. Uh, hij heeft gewoon hele stomme fout op die knop te drukken. Die notaris heeft daar gezegd... want in principe stond het geloof ik niet in de reglementen... dat die knop, uh, uh, laat we zeggen, de, de, de, de factor was... waarop je ja, ja. of nee dat bedrag kreeg. Nou, daar heeft die notaris ervan gemaakt. Dat was het verhaal wat maar Ja, en, was nee, nee, en kwam. De, de regels... het is op een gegeven moment opgenomen, die show. En daarna dachten ze... oei, dit zou wel eens lastig kunnen worden. Dus toen zijn de regels daarna aangepast. Ja, voor uitzending. Voor uitzending, oh, okay. maar, maar na de opname. Maar ik denk dat het gaat eindigen... Kijk, in het programma, ook al heb je het geld binnen... die eh, 125.000 euro... dan gaan ze toch nog, om de show verder te vullen... nog, wat zou je hebben gedaan... als je nog, et cetera. En de vol het volgende bot, begreep ik... wat is gedaan door de bank... als het, al hij door was gegaan... was geloof ik 1,25 miljoen of zoiets. Dus het zou kunnen zijn... dat, dat Plasman en de zijne... denkt van nou, het, dat zou een hele mooie eindconclusie zijn. Dan vangt Plasman overigens... 125.000 euro... want uh, hij krijgt 10% van het eindbedrag... heb ik begrepen... Nou, dat is toch allemaal mooi en snel verdiend. Ik denk dat hij geen ja. cent krijgt. Ja, de meningen zijn verdeeld, hè, onder advocaten. Moskowits bijvoorbeeld. Nou ja. Is dat nog een advocaat? Nee, precies. Ja, ik hoor het mezelf zeggen. Mediator. Die, die, die, die zegt dat hij geen schijn van kans maakt. Maar je mag hem altijd bellen. Ja, ja. En dan opeens wel. Ja. Maar Boris, je hebt gelijk, er zit een schitterende film in, denk ik. Olaf, Ik wil hem wel spelen, die plasman. Ik ben ook kaal. Maar Ik je het ja. het zou dat heel goed kunnen. Zo scrupuleus. Sollicitatie. Ja. Dat was nog helemaal niet opgevallen. Uh, dit was weer eens wat duw- en trekwerk... rond de brutale belletjes-trekkers van Pont. Deze keer was het verslaggever Danny Goosen die klappen kreeg. Goosen ging een dagje naar Den Haag om daar diplomaten aan te spreken... die fout parkeren. Team Angola kon er niet meer lachen. Dit gebeurt dus als een diplomaat aanspreekt op zijn gedrag... Je wordt gewoon op elkaar geslagen tegenwoordig. Danny hield aan de mishandeling een gescheurde lip, een losse tand... een gekneusde kaak en een lichte hersenschudding over. De man die de klap uitdeelde bleek geen Angolese diplomaat... maar slechts een eenvoudige medewerker zonder beschermde status. Dat is voor het ministerie van Buitenlandse Zaken reden... om de zaak verder te negeren. De aangifte tegen de man blijft wel staan. Wat zit je aan het te lachen in een karton? Nou, om de teksten. Als je een diplomaat ergens op aanspreekt, word je in elkaar geslagen. Tegenwoordig. Wat een tendentieus gelul altijd bij dat pony is. Maar goed, ik, ik vond het een vermakelijk stukje vermakelijk? kickboxen daarop. Vond je het vermakelijk? Nee, ik, vond, ik vind dat soort televisie verschrikkelijk. En als je dan een kipje mel geslagen wordt, moet je niet gaan zitten mouwen. Echt. Ja, ik vind Danny, als Danny iets heeft aangetoond de laatste tijd... dan is het wel dat hij dingen echt onder de aandacht kan brengen. Want hij kan met het Rusland verhaal, hè? Ja, natuurlijk. Nee, prima. Ja, je kan zijn je kan, je kan, je kan manier van werken betwijfelen... maar uiteindelijk ja. is dat ook journalistiek. Want hij brengt wel wat onder Absoluut. de aandacht. Maar dat vind ik nou interessant. Want uh, hij gaat dus echt de grenzen over van het fatsoenlijke af en toe. Juist om iets naar boven te halen. En dan neem je het opeens voor hem voor op. En dan moet het allemaal maar kunnen. Want het, het bedoel heilig de middelen. En uh, andere, bij andere discussies zit je heel snel met je lange tenen klaar. Dus ik vind hier, dit is een van Heb ik die over boor, mij? Boor, Ja, over jou. <lacht> Dit is een soort van, van, van methode van, van, van journalistiek bedrijven... die soms heel effectief is, absoluut ook de grenzen opzoekt. Ik kan me goed voorstellen wat jij daarover zegt, Erik. Uh, het kan natuurlijk absoluut uiteindelijk niet. Als je een map krijgt, ja, dan uh, zeker uh, op deze manier... Uh, moet zo iemand daarvoor bestraft worden... Maar het is een vorm van participerende soenistische uh, Maar wacht even, die, die want heel ik heel zie erg... totaal niet voor hoe dit. Wat kun je heel hebben over de kant van de mensen het, over, over het wat, wat dit vat... te maken heeft als, met. Ja, mijn... daarnet over onfatsoen uh, rond allerlei grappen. Nou, dat doet natuurlijk pauwnieuws aan de lopende band richting, uh, richting allerlei bevolkingsgroepen. Dit is dan heel goed, want ze pakken diplomaten aan die onder hun boetes uit willen komen. Um, ja, dus, dus dat is een Maar Ik heb het niet met jou over ponieuws in het algemeen. Hè? Want Rutger Kastrikum die aapjes gaat kijken in Duinruil. Daar ja? kan ik een heel ander verhaal over vertellen. Okay. Dit gaat over de manier van werken van Danny Gozen. Ja, nou ja, en wat hij doet om, om journalistieke ook... verhalen boven tafel ah, te krijgen. Vind wat ik ook de ook fuck heel heeft dit te maken met racisme? Even serieus. Nee, het gaat over of je de nee, fatsoensgrens nee, over Nu Doe je strijd. me in een bepaalde hoek, namelijk, nee. ik moet uitgaan. Je maakt een vergelijking met lange tenen, haal je erbij. En nee, het gaat Danny over fatsoen. fatsoen. En Erik zegt hier terecht, van je kan je afvragen of de manier van interview die hij hanteert, fatsoenlijk is. Jij zegt terecht, ben ik het ook mee eens... soms moet je niet helemaal fatsoenlijk zijn om de waarheid boven tafel te krijgen. En dan zeg ik, nou ja, dus met maar andere woorden... er zit nog nee, wel wat rek in want fatsoen. Wat voor waarheid haalt Gordon boven tafel door een Chinees... totaal te schofferen op zijn afkomst nee, dat, op het da, moment dat hij auditie komt doen? Daar is het doel van een grappig programma maken... waarin hij dan af en toe nou, doorschiet. Nou, ha, ha, lachen om een Chinees. Ja, ik nou, zie maar, het, totaal niet. Nee, maar serieus. Het We zijn wel weer het, terug bij Gordon. Thuis, dat is uh, rek in fatsoen, soms heel erg breed. Is. Dat probeer ik te zeggen. En jij maakt af en toe dus een andere keuze... dan bijvoorbeeld Erik hier aan tafel doet. Jij zegt het gaat allemaal om fatsoen. Zowel, nee, nee, nee. zowel bij Gordon als bij die Danny. Dat, ja. dat, dat is hoe jij het ziet. Ja, dat en, en dat zeg je en nu de, tegen de, Lamia. En, en, maar als je de en die iemand hier de en vergelijking de, en verder? De fatsoens, en de fatsoensgrens, de fatsoensgrens... die is dus de ene keer heel uh, nuttig. Kijk naar Danny. Mm -hmm. En soms is hij niet nuttig in jouw geval... als je kijkt naar Gordon. nou ja, En dat is dus. Uh, en ik vind die manier van, van journalistiek bedrijven... van Power News soms over de grens gaan. En soms vind ik hem effectief. En hier is hij een beetje op het randje. Maar wanneer omdat je is zeggen, racisme effectief? Kun je me nee, dat ik dan een, even uitleggen? Ik denk, je maakt de denk vergelijking niet. bij mij. Omdat ik zeg dat, dat Gordon geen racist is. Maar je, okay, is een... okay, maar je maakt de vergelijking bij mij. Dat ik dus blijkbaar de enige keer iets... De, de ene keer vind je onfatsoenlijk handelen nuttig. Terecht. Omdat het namelijk iets naar boven kan brengen. En de andere maar, keer goed, hou je er niet uh, van. Uh, uh, nou, dat mag toch? Alleen het verschil is Boris noemt het fatsoen of onfatsoen. En jij noemt het racisme. Ja. Dus daar botst het een beetje. Maar ik zie niet dan in wat Danny doet met racisme. Ik snap en nee, doet, nee, nee, doet, doet iets met Dat doet Dat hij, hij vindt ja. het in beide gevallen een vorm van onfatsoen. En wat ik erover zei, is dat ik het dus een onfatsoenlijke manier vind van mensen be, benaderen met dus een camera. En dan, en dan, dan ja. kun je ergens verwachten dat iemand. dit is al vaker gebeurd. Weet je, als Danny nou echt met deze, dit fout parkeren van die diplomaten iets aan de kaak zou stellen. Maar ik bedoel, het dat, dat is waar. Dat maar wat, met, doet, wat doet Danny eigenlijk fout? Nee, hij doet niks fout. Maar wat hij komt. Wat is onfatsoenlijk? Laten we daar even uitpraten. Okay, okay, maar... Wat hij doet, is wat hij doet. Is hij benoemt continu iets wat zo is? En dan moet hij niet bij die diplomaten gaan lopen zeiken. Dan moet hij gaan lopen zeiken bij de mensen die de wet hebben gemaakt. Dat die, dat die diplomaten onschendbaar zijn en daar gewoon mogen fout parkeren. Exact. En wat hij nu gaat doen, is die diplomaten daarover lopen, lopen etteren. En die worden daar pissig of moeten ze ook niet doen. Maar het is, snap je, hij staat aan de verkeerde deur te pissen. Ja, maar hij die... staat echt aan de verkeerde deur te pissen. Ja, je kan... en, en niet, ja, vind niet. voor, niet nee, voor nee, de televisie. Vind ik niet, ja, maar je maakt het precies. Fouten. Je kan, je kan, kan toch niet ook... de wetgever dan blemen voor de fouten die diplomaten maken. Want uiteindelijk het is zijn een, er zelf zelfverantwoordelijk nee, meer een hiëat in de wet. Ja, dat is ja, dus een dat de in de wet. En daar maken dan mensen dus inderdaad gebruik van. Dan moet je zorgen dat de wet veranderd wordt. Nou ja, ik vind dat je in zijn geval. Vindt hij dit een beetje? Week in week uit bij diplomaten fout geparkeerd. Totdat je dus dit een keer krijgt. En hij zit te glunderen thuis van deze televisie. Dat gaat natuurlijk over de onschendbaarheid van diplomaten. En dat is natuurlijk al veel langer een onderwerp. Dus maak, in die daar, zins... maak daar dan een normaal onderwerp over. Dit is, dit is gewoon Ja, maar Erik, daar ben ik het nou gezien. niet helemaal mee. Nou, soms moet je ook <laughs> onfatsoenlijk zijn, zoals het blijven etteren op een onderwerp. Om het bij de politiek Den Haag onder de aandacht te krijgen. En soms krijg je daar een klap voor, en dan krijg je eindelijk de aandacht voor. Kijk, sommige dingen zijn zo hardnekkig en er wordt er gewoon gezegd. Ja, het staat me helemaal in de wet, dus het mag niet. En misschien moet je soms een beetje onfatsoenlijk worden en er doorheen beuken. Om ervoor te zorgen ja, ja. dat de echt de wet verandert. Ja, maar, die, maar deze het... diplomaat kan die wet niet veranderen. Nee, hij, maar... moet, hij moet niet fout parkeren. Nee, maar hij, als maar... journalist stelt hij het toch gewoon aan de, ja, aan de dat kaak? dat vind ik. Dus ja, de manier nee, waarop heen. hij het doet... Ja, ja. zijn eigen zwak voor moeten offeren. Het lukte hem uiteindelijk wel, want we hebben het erover. Ja, ja, nee, tuurlijk, ja. Maar we hebben het er ook lang genoeg over gehad. Ja. <lacht> <lacht> Subtiel. Maandag was het actiedag. De landelijke actie voor de slachtoffers van de tyfoon in de Filipijnen. En dan komen de BN'ers altijd in grote getalen opdraven... om de belletjes te beantwoorden van mensen... die willen doneren aan Giro 555. Goedemorgen, welkom bij de actie van Giro 5 en 5 voor de Filipijnen. De telefoon hier bij het belpanel staat echt roodgloeiend. Oh, wauw, mevrouw, 25 euro, helemaal te gek. Giro 5 en 5 met Andries Knevel. Mensen zijn uh, heel enthousiast. Ik uh, vind het leuk om te geven. Ik vind het heel lief allemaal. Ook met hele oude mensjes. En, en hele jonge mensen. Een meisje van 11 en een vrouw van 87. Het is mooi om te merken, het komt echt van Groningen tot, tot Zeeland. Heb ik al een telefoon gehad. Uh, Ari Slop van de Christenunie was er ook. Iedereen geeft naar draagkracht. En dat is mooi om te zien. Je hoorde onder andere Andries Knevel en Frank Lammers. Ook bijvoorbeeld André Kuipers, Ivo Dat is voor de buitenlandse telefoontjes. Hè, <lacht> en Halina Rijn bemande de lijnen voor de Filipijnen. De statistieken van KPN kwamen vandaag binnen. Opmerkelijk genoeg kwamen de meeste telefoontjes maandag van één nummer. Jochem van Gelder bleef maar vragen waarom hij niet was benaderd om in het panel te zitten. Gordon heeft trouwens ook wel eens in een belpanel gezeten. Maar niet in het hele panel tegelijk. NBN'er kon geen genoeg krijgen van het bellen. Treintje Oostrijf heeft besloten dat ze thuis gewoon doorgaat met het aannemen van telefoontjes. We zetten haar nummer daarom nu even op onze Twitter. Ja, dat is goed. Ja, dit was, er is veel over, ge allemaal, veel over gezegd. Uh, nee, hou op, Boris in godsnaam. Ik wil geen... Vertel jij daar nou maar eens even. Jij zat ook een keer in een belpanel en het was uitermate onsuccesvol. Van nou, dat ik door heb, jou, ik heb, Boris? Nee, nee dat, oh, dat weet ik niet. Maar ik zat in, ooit voor in het panel voor de tsunami in Zuidoost-Azië. Dat, een, een, dat heeft heel veel geld opgeleverd. Maar een paar maanden daarvoor zat ik in een panel, was ik gevraagd. Uh, dat was voor Plan Nederland. En dat was het voormalige Foster Parents Plan. Dat heeft een enorm onder vuur gelegen... want er was allemaal niet goed met geld gegaan en zo. En ze wilden een doorstart maken met Plan Nederland. Dat was bij RTL4. En dat liep voor gemeten. Dus we zaten daar allemaal be bekende Nederlanders... in zo'n belpanelhok, aangevoerd door Peter van der Voorst. En op een gegeven moment liep het zo slecht... dat Peter van der Voorst riep van... jongens, we zijn zo meteen weer in beeld... dus jullie moeten maar gewoon een beetje mimen... dat jullie iemand aan de telefoon hadden. Nou, dat gingen we dan vervolgens ook maar allemaal met z'n elkaar doen. En als je dan iemand aan, je aan de lijn had... ik kreeg dus iemand aan de lijn... Meisje, van weet ik veel, 15 of zoveel. Ja, zit jou, Jim Bakkam ook naast je? <lacht> dus ik moest naar Jim Bakkam of naar Piet Paulus, maar werd ook veel naar gevraagd. Oh. Dus het was echt één grote ramp, zeg maar. Voor jou zelf? Nee, niet zozeer voor mezelf, <lacht> voor het plan. Maar je ging dus mime voor de camera. Wat zeg je? Je ging dus een beetje mime. We voor gingen de camera. met z'n allen. Ja, op zo'n moment ben je samen. Maar dan deed iedereen die doen. kijkt, joh, ze hebben het hartstikke druk. Ik bel niet. Nee, nou, dat zou dus, misschien ja. echt voor er me toch niet zijn. Heen. Maar ja. Ik vond het wel een mooi voorbeeld van dat je denkt, ja, het kan soms ook helemaal in de soep lopen. Dat ze verkeerd, ja, dat mensen niet veel doen de sympathie voor het doel hebben. Ja. was ze ja. zichzelf een best een aardig doel was. Hoeveel is ze toen binnengegaan? Dat weet ik echt niet meer. Tientjes. Tientjes. Ja. ja, precies. Bij Door Jim, Jim bakken, ja. Allemaal van dat meisje. Ja, maar goed. Maar er wordt natuurlijk wel, wel veel gezegd over, over de BNers uh, wel of niet. En dan geven ze uh, de opbrengst van theater uh, die avond voorstelling aan weg. Is, is dat oké? Okay? Of is sympathie? dat uh, schmieren ja. om? Uh, ja, natuurlijk is sympathiek. En natuurlijk hebben die BNers jezelf er ook wat aan. Laat we even eerlijk zijn. Ja, maar, maar ja, is boos, manier, dus niet ja, stop, of, nee, of had je iets te verkopen toen? Nee hoor, nee, nee, nee. Maar ik, nee maar het is, het is, kijk, je wordt daar niet voor niks neergezet. Ze hopen dat daarmee draagvlak vergroot wordt. Bij die tsunami ramp overigens. Was het was heel interessant dat bijvoorbeeld Geert Wilders... die tegen ontwikkelingssamenwerking zit, maar daar wel zat... omdat hij voor ramp eh, ik, uh, helpen was. Noodhulp. Noodhulp, hulp, precies. En met andere woorden, eh, dan zie je ook dat ook het draagvlak... dus blijkbaar bij zo'n uitzending vergroot kan worden. Dus ja, dat kan je ook doen met BN'ers... Ja, op zo'n moment, wat het ook oplevert... als het maar geld oplevert voor het goede doel, zou ik zeggen. Ik zou anders nooit bellen. Als ik naar een bekende Nederlander aan de telefoon zou krijgen... en dan geld moet gaan beloven... nee, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Je hebt wel geen bekende Nederlander aan de lijn. Nee, maar ook in zo'n massale uitzending... dan moet het een soort van groots gevoel geven... van wat ben ik toch lekker goed bezig. Wat mensen ook doet. Dat werkt wel, geloof ik. goed, maar niet met iedereen dus. Nee, oké, maar... Wie wil je vooral niet aan de telefoon krijgen? Nee, ik heb totaal niet gebeld natuurlijk. Nee, maar ik het mij om die hele... Uh, uh, gewoon uh, met bekende Nederlanders en Giro 555. En, uh, maar mag nee. ik dan een, een stomme vraag: stellen. heb je wel geld gegeven? Heb je wel nou ja, nee, dat ging dus proberen het toe te geven. Nee, okay. nog steeds niet. Nee, want ik heb de vorige keer heb ik een, een NGO uh, gevonden en daar geld aan gegeven. Nee, het prima. In die, die de... zin, nee, maar Giro 555 heeft toch helemaal niet zoveel geld opgeleverd? Dit jaar, waarom zou minder? dan de ja. tsunami ja, ja dat was ook wel meer dan 300 miljoen was Precies, een, was ja. het maar ook een stuk minder dan Haiti dat was geloof ik 60 miljoen dan? Ja. Ja. dus de vraag ja. is hoe kan dat ja, hoe kan dat dus ja maar de... dit is volgens mij wel weer meer dan Syrië als ik het ja Syrië was ja. Syrië was, uh, was echt bedroevend weinig ja. goed dus deze regen gaat het nog betalen het hoeft moment. niet, maar ik vroeg <laughs> me af of die bekende Nederlanders... die zover zo ver hadden afges afgeschrikt. Naja. Af. Op 1 juli volgend jaar te zien in de O2 Arena in Londen. Always look on the bright side of life. En de vijf nog levende leden van Monty Python komen nog één keer terug. Dat maakte ze bekend op een persconferentie... eenmalig met oude sketches die een nieuw einde krijgen. En we zijn natuurlijk benieuwd of de Python-grappen... de tand des tijds hebben doorstaan. Lamia hoorde ja. dit nieuws ik dacht, yes, daar moet nou, ik bij zijn. Het was echt heel gênant, maar ik dacht, over wie heeft iedereen het eigenlijk? En ik zag een foto met bejaarding ik dacht, wie zijn deze mensen? Het was zelfs zo erg dat ik tegen mijn collega zei... wie is Monty Python eigenlijk? En toen zeiden ze, wie? Dus nou, je, ja. hebt, je hebt echt geen idee. Nee, ik had geen idee totdat ze dit liedje gingen afspelen. Toen wist ja, ik het wel. Ja. En ik heb beloofd dit weekend Life of Brian te gaan kijken. Daar ja. ja, ga je hard om lachen, kan ik je vertellen. Ja. Ja, dat maar... blijft gewoon briljant. Echt. En even de, de, wat ouder aan tafel. Ja, Erik. <lacht> <lacht> ja. Leuk, dit? Of... Ik, vind, ik heb Monty Python altijd erg leuk gevonden. Zo'n Life of Brian, het, het verhaal van Jezus verteld op die manier. En, geweldig. Maar goed, dat ze ook nog één keer bij nee, elkaar komen. Nee, de sketches vond ik, vond ik nooit leuk. De films vond ik wel goed. de Life of Brian is echt fantastisch. Dat is voer voor iedereen. Maar ze zijn nu twee keer zo oud, hè? Ik vraag eens nou, of het wel misschien twee net keer zo wel leuk. leuk is. Even positief, jongen. Een beetje positief <laughs> eindigen. Ja, we hebben nou zoveel gezurkt. Wat fantastisch dat ze weer bij elkaar gaan. Ontzettend leuk ik voor je, Boris. <laughs> ik vind dat echt. Ik ga jullie bedanken. Lamia, Desiree, Boris en mijn twee vaste mannen. Dank. Goed weekend. Goedenavond. Goedendavond. Een belangrijke tegen uit oh, deze vrienden om vrijdag. Ik heb nog echt iets over gewicht. De de nou, wie had er dan nog te zeiken over borden? Over wie? Ja, ja, goed. noem ze zo nee. zo'n... Gordon, nee, ja. Nee. nee, toch? Daar hadden we een dikke punt in, ingestopt. De receptie belt net dat er een boze Jim Bakkerman alleen was. Ik krijg nieuwe arbeidsvoorwaarden, die Gordon. Piet maar is over een heel aardige man. Heel aardig. Het lijkt zo'n fascist. Nou ja, dit <macht> <lijkt wel fascist. macht> well, nou, ja, is het <macht> natuurlijk ook alweer heel verledigend. Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de heren Divisie: Psv heren Kampbuur NSC. en het AZ-RODA. van AZ. En op kwart voor negen. Ajax-Herakles. En ook WK-kwalificatie Vrouwen. Nederland-Griekenland. MOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heb je al jarenlang tijdelijke baantjes?